De heg en de boom Langs de rand van een weiland groeiden een heg en een boom. De boom was maar klein, hij was niet veel groter dan de heg. Zijn takken waren grillig gevormd en zijn vruchten waren kleine zure appeltjes die niemand lustte. De boom had de hele winter geklaagd over zijn takken en zijn vruchten en waarom uitgerekend hij zo klein bleef. De heg vond dat gezeur heel vervelend, maar kon nu eenmaal niets anders doen dan luisteren. Het werd lente, maar de boom klaagde nog steeds. Het gaat vanmiddag regenen en morgen regent het ook de hele dag. En het gaat ook waaien. En dan zullen zeker een paar van mijn takken breken. Maar de wind brengt ook mooi weer, zei de heg. Maar de boom luisterde niet. En die verschrikkelijke vogels zullen een nest tussen mijn takken bouwen. Ik wilde dat je ophield met zeuren, zei de heg. Als je helemaal niets leuks te vertellen hebt, kun je beter maar niets zeggen. De boom was diep beledigd. Hij mompelde tegen zichzelf. Er zijn nog veel meer dingen waarover ik zou kunnen zeuren. Let maar op, als het regent wordt het weiland modderig en komen de koeien onder mijn takken schuilen en ze zullen me met hun geloei wakker houden. En in mei komen de konijnen holen tussen mijn wortels graven en dan komen de kraaien die zoveel lawaai maken dat ik niet rustig kan nadenken. De boom hield van nadenken, vooral over dingen waarover hij kon zeuren. De heg vond dat het tijd werd iets te doen aan het gezeur van de boom. Ze vroeg raad aan haar beste vriend, de oude kraai. Die kwam elke dag een poosje op de heg uitrusten als hij moe was van het wormen zoeken. De heg en hij maakten dan altijd een praatje. Wat moet ik toch doen om de boom te laten ophouden met zeuren, zuchtte de heg. De oude kraai dacht diep na. Eindelijk zei hij... De boom heeft niets om voor te leven. Daarom zeurt hij zo. Maar waar vindt een boom nu iets om voor te leven? Vroeg de heg. Oh, meestal dicht in de buurt. Antwoordde de kraai en vloog weg. Het werd zomer. De heg kreeg honderden nieuwe groene bladeren. En tussen de bladeren groeide een wilde kamperfoelie... die prachtig bloeide en heerlijk rook. En opeens begreep de heg wat de oude kraai bedoelde. Wat vind je het allerergste in je leven? vroeg de heg aan de boom. De boom schrok zo van haar vraag... dat hij niet direct antwoord gaf. Er waren zoveel verschrikkelijke dingen in zijn leven. Hij wilde net beginnen die op te noemen... Nee, nee, zei de heg ongeduldig. Ik wil alleen weten wat je het allerergste vindt. De boom dacht diep na. En toen zei hij met een snik. Het allerergste vind ik dat niemand van me houdt. Omdat ik zo lelijk ben. En omdat mijn appeltjes zo zuur zijn. Aan die lelijkheid is misschien wel iets te doen, zei de heg. Ik zou aan de wilde kamperfoelie kunnen vragen of zij haar bloemen tegen jouw stam en takken wil laten groeien. Dan word je mooi. Maar ik weet niet of de kamperfoelie dat wil doen. Want ze zegt altijd dat ze een hekel aan je heeft omdat je zo zuurt. De boom was even stil. Toen zei hij. En als ik nu eens minder zuur, zou ze dan haar bloemen wel langs mijn stam en takken willen laten groeien? Als je een heel jaar niet zeurt, doet ze het zeker, zei de heg. De boom zeurde een jaar lang niet. Zelfs niet toen het herfst werd en het een hele maand regende. En ook niet toen het winter werd en het hart begon te waaien. Toen het weer lente werd, zag de boom dat de kamperfoelie aarzelend... ...een van haar takken langs zijn stam liet kruipen. Een paar weken later... De boom had nog steeds niet gezeurd, was de boom helemaal bedekt met kamperfoelie. En in juni begonnen de bloemen van de kamperfoelie te bloeien. De boom was nu de mooiste boom in de buurt. De volgende winter zei de oude kraai tegen de heg. Ik hoor de boom niet meer zeuren. Hij moet iets hebben gevonden om voor te leven. Weet jij wat het is? Vraag het hem zelf," zei de heg. De oude kraai vloog naar de boom en vroeg het hem. Ik heb nu even geen tijd om te praten, kraai, zei de boom. Waarom niet? vroeg de kraai. Ik moet de kamperfoelie tegen de wind beschermen... zodat ze volgend jaar nog groter wordt. En ze ruikt zo heerlijk. De heg en de kraai glimlachten tegen elkaar. Ze wisten dat de boom nooit meer zou zeuren omdat hij iets had gevonden om voor te leven.